Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De schaatsgekte begint los te barsten in ons land. De eerste ijsbanen gingen vanochtend open. Onder andere in De Lier in Zuid-Holland en in Doorn in Utrecht. Deze kinderen gingen voor school ook nog even het ijs op. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ook gewoon het eerste keer dit jaar is. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Om vijf over tien begint onze school. We dachten, ja, het is nog wel leuk om daarvoor nog te schaatsen. Dus dat hebben we toen gedaan. Het voelt gewoon goed om gewoon rondjes te schaatsen... terwijl je weet dat de anderen waarschijnlijk nog in bed liggen of zo. De komende nachten blijft het goed doorvriezen. Het zou kunnen dat er ook op sloten en meren geschaatst kan worden. De Consumentenbond wil strengere regels voor slimme apparaten... zoals lampen, koelkasten en thermostaten... Die dingen werken via een app. Maar als de maker failliet gaat, dan worden de apparaten vaak onbruikbaar. Deze vrouw heeft een slimme thermostaat en kan erover meepraten. Ik ontdekte het eigenlijk eind september of zo. Ik gebruik hem natuurlijk in de zomer helemaal niet. En toen ging hij eigenlijk een beetje gek op hol. Want de, de verwarming ging ineens in de zomer aan. En toen ging ik beter kijken. Dat, ja, inderdaad, het doet het helemaal niet meer. Bijna 5 miljoen huishoudens hebben nu minstens één zo'n slim apparaat in huis. Duitse boeren blokkeren de grensovergang bij Ter Apel in Groningen. Het is onderdeel van een grotere actie. Duitse boeren protesteren tegen het afschaffen van landbouwsubsidies. Duitse vrachtwagenchauffeurs helpen ook een handje. Zij zijn boos omdat ze meer tol moeten gaan betalen. En een Amerikaans ruimtevaartbedrijf... wil de eerste commerciële partij zijn die voet zet op de maan. Vanochtend werd hun maanlander gelanceerd vanuit Florida. 5, 4, 3... We have ignition en liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan, rocket. launching a nieuwe era in spaceflight to the moon and beyond. Het zou voor het eerst zijn dat het een bedrijf lukt om naar de maan te gaan. Het is een oefenvlucht. Later zouden de raketten bijvoorbeeld spullen mee kunnen nemen naar een eventuele maanbasis. Dit keer was er alleen as aan boord van 70 mensen die na hun dood rondjes wilden zweven in de ruimte. In het weer nog een koud dagje vandaag. Eerst nog wat wolken, later breekt op veel plekken de zon door. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Door de wind voelt het wel nog een stuk frisser. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. From mother to son, from father to daughter, we're climbing the staircase, it's what life's about, this journey provides without carpets Just go on and read go reach you in life. Ja, goedemorgen Zandvoort. Hier vanuit Café Rabbel. En naast mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen, Caroline. En uh, nog de beste wensen. Dankjewel. Jij ja. ook en aan de luisteraars ook natuurlijk allemaal. Nou, alle luisteraars en even speciaal mijn moeder die nu haar uh, haar aan het verven is en ondertussen als trouwe luisteraar vanuit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 Links ja. van ons zien we nog een uh, stralende kerstboom. Nog steeds, ik en, heb hem uh, ook nog staan. Ja, ik hoor nu opeens een, uh, een, een brandalarm afgaan. Ja. Moeten we eruit? Dan wachten we oh, maar nee. even. We gaan Marcel gewoon Marcel van Rabbelcafé <laughs> gaat uh, even kijken hoe dat allemaal uh, verloopt.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 samen met Toos Bergen en het stokje hebben overgedragen inmiddels naar een nieuw bestuur hebben wij in die 20 jaar altijd het idee gehad van wat is het toch even zonde dat er geen klassiek onderwijs muziek onderwijs meer uh, gedaan wordt op de lagere scholen en uh, nu 20 jaar verder anno 2023 hebben we natuurlijk een groot maatschappelijk probleem dat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 the one for me. Big black house, and a cherry tree. I can't quite get that 'cause my heart me. Yeah, yeah, yeah. Big black house, and a cherry tree. I can't quite get that 'cause my heart forsaken me. <laughs> Shady baby I'm hot like the prodigal sun Big about the Lini Mini Money Mo and Flower, you're the chosen one Come on, you light up a sun Pick a the lindy, mini, money, moe, and flower You're the chosen one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 heeft u met al die partijen kunnen oefenen? Of hoe gaat dat? Want er zijn er wel heel veel verschillende nou, Ja, tot bij ons aandeel zijn zes nummers. En daar zijn we uh, anderhalve maand geleden mee begonnen. Sinds zo oud als het koor past. Half een maand geleden dus dat is En we hadden ook nog een kerstconcert tussendoor. Dus hebben we hebben twee programma's moeten uh, oefenen. Dus dat uh, was uh, ja, dat is zwaar werk. Maar het is wel gelukt. Dus morgen hopen we dat uh, tegenwoordig te brengen omdat het natuurlijk nieuw samengesteld is, zei u net, uh, ja. ze, ze hebben maar zes weken gehad om het hele concert met elkaar te oefenen. Ja. En uh, u zet we nu vol vertrouwen of, we, of heel zenuwachtig naar morgen? Nee, want de dinsdag hadden we een generale repetitie en dat ging eigenlijk heel behoorlijk. Dus ik vertrouwde, uh, ja dat komt goed, dat geloof ik zeker.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 Weer nieuwe, ook enthousiaste leden. Ja, we kunnen nog wel wat, uh, wat leden gebruiken. Zowel ja? bij de vrouw als bij de mannen. Ja. Welke stemmen hebben jullie de nog alte, nodig? En de de altijd en de tenores, daar kunnen we zeker nog uh, stemmen gebruiken. Ja, dat is lastig, ja, lastig. Uh, is acht stemmen, hè? Ja. Oh, en de, hoeveel stemmen zingen jullie?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 What I want